Op bladzijde 32 vindt men de intentie voor de grote wassing. Allahumma inni uridul ghusla li raf'il janabati wal karoha. Allahumma tahhir qalbi wa minal janabati wal Karaha.